Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgmedewerkers in België krijgen een boosterprik... 65-plussers en kwetsbare mensen kregen al een uitnodiging voor een extra vaccinatie en nu ook mensen die in de zorg werken, zegt deze verslaggever van de VRT. Voornamelijk omdat zij werken met kwetsbare mensen en dus het risico bij hen groter is dat ze die groep besmetten. Daarnaast hebben ze ook al eerder dan de rest van de bevolking hun vaccin gekregen, waardoor de werking mogelijk al iets lager is. De Belgen zijn bang voor een nieuwe golf aan besmettingen deze herfst. Daarom gelden er bij de zuidenburen ook weer meer coronaregels, zoals mondkapjes op in binnenruimtes en je moet. ...een coronapas laten zien in de horeca. Maandag is er extra overleg over de rellen gisteravond tijdens de Limburgse Derby. Bij de wedstrijd MVV-Roda vochten supporters met elkaar. Ze liepen het veld op en er werden vuurpijlen afgestoken. Tien mensen zijn opgepakt en politiemensen en stewards raakten gewond. Na het weekend komen burgemeesters, de KNVB en de politie bij elkaar... ...om over alle onrust van de afgelopen tijd te praten. Een wethouder in Haarlem stapte op nadat hij zijn QR-code niet wilde laten zien bij een raadsvergadering. Daar was hij principieel op tegen, zei hij begin deze maand. En nu legt hij zijn taken neer omdat hij geen vertrouwen meer voelt van de Haarlemse gemeenteraad. De wethouder steunde ook de afgetreden staatssecretaris Mona Keizer toen hij kritiek had op de coronapas. En Almelo is het epicentrum van het eerste NK Karpervissen voor dames dit weekend. Twaalf vrouwen zitten 48 uur, onafgebroken met de hengel in de hand, te wachten tot de vissen bijten. Eerste NK Karpervissen voor dames. Ja, fantastisch. Schrijf op deze manier een mooie historie. Als je het water ziet, wat denk je dan? Ja, dat het moeilijk zal worden, maar dat het wel moet kunnen. De beste gaan mee naar het WK, maar zoals je hoort, het wordt geen makkelijk weekend, voorspelt de visvereniging. Ik schat in dat uh, een vis of. 3, 4 afkomt. Hoe dat is schrapen? Ja, dat is raad, maar met westenheid is het toch uh, minder. Wat is nou het geheim van een goede karpervis, hè? <laughs> Geduld. Veel geduld. <laughs> heb ik het weer nog. Buien trekken via het Oostenweg. Vanmiddag is het droog en rond de 14 graden. Morgenochtend begint ook droog. In de middag heb je weer buien. Het wordt dan 16 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB.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 We'll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 de ene, de ene race hebben we nog niet uit onze uh, hoofd kunnen zetten vanwege de spanning. En we gaan als we weer langzamer opmaken naar de volgende race. Dat allemaal in Pit Report. NK Schaatsen hebben we vandaag. Er wordt dus geschaatst in Heerenveen in het Tijalfstadion. Uh, zeg... Ronald Koeman. Ronald Koeman, ja dat was vorige week natuurlijk uh, het, het, het nieuws. Wellicht dat we daar morgen nog even op terugkomen.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 Ik bedoel, hij schrijft altijd gedichten, maar we, kunnen ook weleens, we hebben ook een gedicht voor hem geschreven. Weet je nog, dat hij in de aanloop uh, nog hier langskwam tijdens de uitzending... om het een en ander te melden waar hij mee bezig was. Uh, en dat, uh, daar uh, hebben wij toen een gedicht toe gedacht...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 Die Geschichte, nichtsdestotrotz, ich bin das schon gewohnt Im TV-Funk, da life ist nicht Tja, sie war jung, das hört so rein und weiß Und jede Nacht hat ihren Preis Sie sagt, to the sweet, you got a rap to the heat Ich verstehe, sie ist heiß Sie sagt, bad, genau, you know, I miss my fucking friends Sie Jack Cenk und Joe und Jill Mein Fuck-Verständnis, ja, das reicht zur Not Ich überreiß, was sie jetzt trinkt Ich überleg bei mir ihr Naus Und sprich dafür, währenddessen nicht noch rauch Die Special Places sind ja wohl bekannt Ich meine sie fährt ja Uber noch singers. Gank Sie rappen hin, sie rappen her Dazwischen kratzen, sap die Wendt Dieser Fall ist gar, lieber Herr Kommissar Auch wenn Sie anderer Meinung sind Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren Kenntehalte jedes Kind Jetzt das Kinderling 3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 Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem nu op je telefoon of tablet. Ja, komende dag gaat het gebeuren, Albert Jan, dan gaat de klok een uurtje terug. Dus ze zouden zeggen: om drie uur luisteren naar Johnny H.S. Turnback the Clock. <middels> in de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 Maar naar buiten te kijken om te zien dat het uh, heel veel uh, rain is uh, vandaag uh, in Zandvoort. Your Drain or Shine 5 Star ZFM 107 voor Zandvoort en Vicinity. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quant on fout bordel, tu n'es toi. Et toi, Albert. Quant on train, tu ramasses les verts. Céline.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 A ceux qui n'en ont pas Qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou testolaire, Boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents versés par les fleurs, aux insomniaques de profession de hij heeft een aantal jaren geen nieuwe plaat uitgebracht, maar hij is weer helemaal terug: onze zuiderbuur Stroom En uh, zijn nieuwe single heet uh, Santé. We gaan naar uh, Marco Temes. want vanmiddag hebben we een uh, dubbele boekenpresentatie. Uh, goedemiddag uh, Marco.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 Ja, nou ja, dat is meer uit nood geboren. Hè. Ja. Dan, dan komen de ware talenten omhoog. Goed, wat, uh, ja, 50 jaar dichterschap, twee dikke pillen, uh, zwevende delen en spectrum. Vanmiddag de heugelijke uh, ja, boekkundpresentatie, mag ik zeggen. En uh, dat begint allemaal om 4 uur. En uh, waar uh, vindt de plechtigheid plaats? Uh, in het HDMZ-museum. Oké, okay, en uh, heb je, hoe is het met je polsen? Want je moet natuurlijk wel signeren vanmiddag, of niet? Nou, die zijn geoefend door het schrijven, Albert-Jan. <laughs> <laughs> ja, polsen als eikenhouten bomen, dat is echt, uh, dat, uh, die kunnen wel wat hebben. Ja, ik las, uh, ik las uh, van de week een uh, interessant interview wat uh, onovermiddelkoop met jou had onlangs uh, omtrent uh, je 50 jaar dichterschap. Ja. En uh, dat het wel een mijlpaal is in, in, het, in, het, in, in het gebeuren. En uh, hoe ben je er zelf onder? Onder dat 50 jaar dichterschap ja. of onder dat interview van Onno van Nou ja, dat, dat, dat, dat sprak een beetje uit dat interview. Want die 50 jaar, die ja. viel er wel mee. <laughs> dat wou je ermee zeggen. Onno, Onno viel tegen. Nee, dat is een dikke vriend van me. Ja. Die, die snapt het Het gaat helemaal goed, jongens.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 het is uh, 20 euro uh, voor, uh, uh, voor elk boek. Ja. Dus normaal gesproken zou dat 40 zijn. Ja. Maar als je ze alle twee neemt, krijg je ze voor 30 mee. Ja, zie je dat wij goedkoper zijn dus, dan de Sovjetse courant? Ja. Ja, nee. ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. 30 ja. euro. Nou, dat is een, uh, dat een goed, koopje. De ja. Sovjetse courant ja. in, in kwaliteit, bedoel je?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 Ja. Aanbieding uh, als je daarheen gaat, uh, in ieder geval uh, twee voor, ik zou bijna zeggen, twee voor de prijs van één. Maar goed, dat is bijna, bijna juist. Maar ja. uh, des, desnoods gesigneerd, desnoods met een opdracht. Uh, je hebt natuurlijk al he, meerdere boekpresentaties uh, gehad door de jaren heen. Maar dit is dus wel een hele speciale in, uh, 50 jaar. Ja, goed, natuurlijk. <laughs> ik bedoel, als je zo'n jubileum uh, mag vieren als, uh, als dichter.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 You got plans, you got plans. Don't say that I'm sipping wine Sip, in a robe. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, house clean. Uh, my pool warm. Pool warm. just shape smooth like a newborn. We should be dancing. Romantic. Mooie, het bekende geluid. Maar we kunnen hem niet helemaal draaien, maar goed. Het bekende geluid van Bruno Mars in Anderson Park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 Waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ik heb jullie uitgenodigd via de redactie. Ja. Oh, dat is heel erg jammer. Uh, volgende keer gewoon uh, Roydongen, apenstaartje, roidongen .com. Daar kun je ook altijd iets naar uitnodigen. En ik, als er ergens een bitterballende borrel is, dan ben ik er gauw, gauw bij. Ja, ah, nou, dat, dat was er. Ja. Kijk, zie je? Ja. Dus dat ben ik ben blij om te horen. Um, maar. Um,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 In de gemeenteraad voor uh, Rutte, onder Rutte aan het strijden bent, dat je ook niet bepaald trots kan zijn. Dus ja. Uh, <laughs> nou, ja. Daar ga ik geen antwoord op geven. Um, ik ben uh, in ieder geval uh, wel trots. En ja. Uh, um, ja uh,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 En uh, Roy Dongen die uh, sprak met haar. Het ging om het, uh, de bijeenkomst van uh, Forum uh, van afgelopen donderdag hier in Zandvoort. En daarbij uh, aanwezig was ook uh, Pepijn van Houwelingen... Tweede Kamerlid voor uh, Forum voor Democratie. Tot zover uh, dit uur ook van uh, Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we weer bij terug. Tot zo.